7 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Er komt een onderzoek naar de invloed van techreuzen zoals Apple en Google op de betaalmarkt. Onlangs kwam Apple met Apple Pay. Daarmee kunnen klanten via apps op hun telefoon afrekenen. Toezichthouder ACM zoekt op verzoek van het ministerie van Financiën uit... of er genoeg ruimte blijft voor kleine spelers op de betaalmarkt. In Oslo zijn vier mensen licht gewond geraakt toen een gewapende man met een gestolen ambulance inreed op het publiek. De politie schoot op de ziekenwagen, daarbij raakte de man gewond en hij kon worden aangehouden. Hij had onder meer een machinegeweer bij zich, een jachtgeweer en drugs, melden lokale media. Later is ook een vrouw opgepakt die werd gezocht op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Oud-CDA-minister Til Gardeniers is overleden, heeft haar partij laten weten. Gardeniers was eind jaren zeventig en in de jaren tachtig minister in de kabinetten van premier Dries van Acht. Eerst voor de KVP, na de fusie voor het CDA. In het eerste kabinet van Acht was ze minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk. En daarna was ze minister van volksgezondheid en milieuhygiëne. Onder Gardeniers werden onder meer de RIAGS opgericht, de regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. Til Gardeniers is 94 jaar geworden. Het opruimen van de snelweg A73 kost meer tijd dan Rijkswaterstaat had gedacht. De weg is nog steeds dicht in noordelijke richting bij Wiegen. Er gebeurde vanmorgen een groot ongeluk waarbij een dode viel. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren twee vrachtwagens, een busje en twee personenauto's betrokken. Het weer. Vannacht in het zuiden en westen nog een kleine kans op wat motregen. Vooral in het binnenland kans op pist. Minimumtemperatuur een graad van 7 tot 10. Morgen eerst plaatselijk hardnekkige mist, verder ook wat zon. Het wordt uiteindelijk een graad of 16 en in het zuidoosten kan het wel 20 graden worden. Dit was het nos Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort nog wel 9 kilometer... tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Muidenberg. De vertraging is 10 minuten. En een half uur verdraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar... tussen Heemskerk en knooppunt Kooijmeer. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Lopen met Loogman. Een wandeling door de waterleidingduinen in Zandvoort. We staan hier met... Uh... 2, 4, 6, 8, 9 mensen gezellig om te gaan wanden. En uh, nou, we zijn er klaar voor. Het is weer leuk. Uh... Het is weer wandelweer. Het is lekker weer trouwens. Hè? Ja, top ja. Je hebt je zonnebril op, je denkt. Uh... Ja, en, uh, ja, ik had spijnen... Bij mij is geen de zon. <laughs> ja, ik heb al spijt dat ik mijn zonnebril niet op heb gedaan. Maar het is ja. En het is, uh, het is hartstikke druk hier. Nou, hier staan een hele hoop hertjes die hebben we ingehuurd. Oh. Zie je? Niet in het knokken nog? Nee, die zijn niet in het knokken, het zijn jonge hertjes. Dat zijn een uh, beetje uit het voorjaar. Ja, één mannetje erbij. leuk Kijk, ze staan echt. Uh, het wordt druk, iedereen staat foto. Te maken. Morgen. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Het is druk hè, Kees. Belachelijk. We <laughs> kunnen ook de foto moment even uh, opjagen. <laughs> nou, het is heerlijk weer. Het is, uh, bijzonder goed wandelen weer. Ja. In het zwart van de mens. Ja. De wat een drukte hè? Mooie paddenstoelen. Ja, ja. ja, die paddenstoelen zijn mooi ja, En nee. Welke route doen we <laughs> trouwens, uh, Kees? Nou, uh, <laughs> laten we ons maar eens voegen naar de, naar de dames. De first ladies. Oh, de ladies die zijn, uh, die zijn leidend. Die zijn leidend. Wij waren vorige week nog ik het niet. Wat zeg je? Dat wij vorige week verdwaald waren. Ja, maar we waren het verdwaald. En het zwemmen. We, we het regen, oh, dus, nee, waren in de regende pijpen stelen. We waren maar met z'n drieën. Ja. En Ellen was gaan hardlopen. En ik zei tegen Ger, dan gaan we via de brede rode straat terug. Mm -hmm. En ik weet de weg ah, wel. Ja, ik weet de weg wel. Nou, mooi niet. Ja. Twaalf kilometer hebben we gelopen. Ik heb een blaar onder mijn voet. Ja. Kees, dat wil je niet ja. weten. Ja. Twaalf kilometer en... Uh, hij, ik liep mank, want ik had zo'n pijn in mijn knie dat ik niet meer goed kon uh, En zijn blaar was door en we waren helemaal door inkt. Jezus. Ja, dat was.. Uh... Waar zijn jullie losgegaan? Ja, ja, dat weet ik niet meer. Ergens bij uh, Langenvelde Slacht. <laughs> bij, de, bij de zilk denk ik. Bij de zilk. We kwamen helemaal daar daaruit. Helemaal fout. Hé, hey, een loslopend kindje. <middels> een loslopend kindje. Je. Ja. We hebben nog geen gebrullen hoor. hoor. mag je meenemen met je vingers. nee, burlen is. Ja, nee, Burl is uh, dat moet nu toch ongeveer gaan ja. gebeuren? Ja, uh, Johan is altijd wel uh, daar heel uh, kundig in. Hé hey Johan, wanneer begint dat burlen? Het is weer 1 oktober, hè? Ja. Kierse, ja, dus zeggen zeggen dat het al uh, is boven, Is het al bezig? Ja, het moet al bezig zijn. Dat de dag, ja, dan moet je vroeg zijn, hè? Ja? ja. Dan je moet je alle rust hebben, dan moet het mistig zijn. <laughs> en anders doen ze ja, nee. het niet. Nee, maar dan zie je ze, uh, uh, ze liggen. Hallo. Dan zie je ze liggen en dan zijn ze warm. zie je de damp van hun lichaam afkomen. Ja, ja, ja is zo Ja, dan moeten we maar eens een keer vroeg gaan. Ja. Ja, nou. Is het alleen de maand oktober? Ja. Tot een 1 tot 31. <laughs> en dan nog eens. Ze hebben allemaal een iPhone, dan kunnen ze het allemaal terugvinden. Ik wil het niet waar ze gaat. Ik denk dat ze het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 Ik heb maar andere schoenen aangetrokken, want die schoenen van vorige week waren niet echt succes. Het is zo'n blaar, echt. Ik vind het wel heel komisch dat je niet zo verdwaalt. Uh, ja goed, ja, ik denk zij weet de weg al. Dat dacht anders eigenlijk. waarschijnlijk. Nou, zij weet al dat ik niet zo de weg ken nog. Nou, jullie doen het al twintig jaar. Ja, maar ik ben nu twee keer wel heel erg verdwaald hoor. Maar ja, dat is nou... Kijk, dit is ook de boel omgevoeld. Ja, dat kan toch niet. We Maken er een binnen van. <laughs> heb, heb jij de hertjes al gezien? Uh, nee. nee, nog niet. Nee, dat in het begin uh, waren ze er. Echt? Ja. ja. In het begin, waar, waar we binnenkwamen. Daarnaast. Ja. Ja. ja, Kleine bambies waren dat. Is het gezellig met je opa mee? Ja. Ja, slaap je ook bij hem? Ja, ik heb gisteren bij hem geslapen. En dan word ik vandaag... Uh, Gebracht, gebracht naar opa naar huis. Word je gebracht. Of word je gehaald, waarschijnlijk. Een Word je gehaald en dan, uh, dan mag je weer naar huis. Ja. Heel goed. Hij mag weer naar huis. Hij mag weer naar huis. Hij is zo veel te gezellig ja. met zijn grootvader. Zo. Ja, dat begrijp ik. Huh? Word je lekker verwend. Ja, word je lekker verwend. Huh? Dus, hey, uh, en jij wandelt ook wel graag, hè? Uh, ja. Vind je ook wel leuk? We hebben bijna dezelfde schoenen, zie je dat? Alleen, die van jou zijn van bellen. Wat zie je? Alleen, die van mij zijn meer rood en die van jou zwart. Ja. ja, dat klopt. Alleen, deze heb ik snel even aangedaan, want het zijn een beetje kapotte schoenen. Ah, oké. Okay. Pagel! Nou, Ellen is ook weg. Ja. Die ja, gaat hard lopen. Het wordt steeds minder. Ja, Ellen gaat hard lopen. Je bent de laatste, dus jij moet nu gaan lopen. Nee, want ik ben uh, gewoon... Ik, ik hou de broer hier in de gaten. En uh, het zorgt ervoor dat er. Uh... zo kipkioken. Zeg je dat? Nou ja, het is. Zij zijn de V. Ja. En jij loopt erachter. Nou nee, het is. Gisteren? Nee. Die marathon lopen. Ja, geweldig hè. Heet het ook? Ja, zoiets. Binnen twee uur, zit. Het is toch wat? 23 kilometer per uur, zeg Goed, die vee voor hem liever. Ja, fantastisch. Bijzonder. En dan een auto, een elektrische auto voor die ja, en dan razen, ja. Goed hoor. in, uh, in drie dagen. Dus ja, dat is ja, wel. Helemaal op techniek is het allemaal uh, uitgedokken. Ja, knap hè. Ja, heb je ook echt een uithoudingsvermogen nodig? Dat, dat lijkt ja, me wel, wel, ja. wel ja. Ja. ja. Het is wel handig. En je moet, dan Hier je moet de op een goede de voeten de de hebben. De ja. De ja. Maar wat wij doen is natuurlijk ook goed. Ja, dat is toch. Ja. Lekker een stukje wandelen en uh, een uurtje. En dan... Uh, maar ja, we, we, ik maak daar uh, een programma van. Voor, uh, voor ZFM. Ja. Voor het radiostation. En het heet uh, Lopen met Loogman. Dus dat doen we elke week. Dat neem ik dan... Kijk, hier is het microfoontje. Kom op. Jij, komt er, uh, jij komt er ook bij. Dus uh, af en toe moet ik gewoon wat vragen. Van, van de mensen die de kennis over. Over de, over de waterleiding naar hebben. Jij weet er wel veel van, denk ik. Uh, nou, ik, weet, ik ken dit pad, maar de omgeving niet. Nee? Nee, nee. nee, nee. Maar jij, jij, jij, hoe, hoe, hoe lang doe je dat al hier lopen? Dit is al 25 jaar, dit rondje. Ja? We hebben het al daar. Wij doen dit al 25 jaar, minimaal. Dus. Maar dan lopen we dit rondje en lopen voeren. Die voor helemaal nog zo'n slinger daar uh, ver weg. Ja. Bij dat uh, monument wat daarop uh, staat. Maar je hebt ook hard gelopen, hè? Ja, ik heb ja. ja. zeven heuvelen en dat soort dingen. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, jij toch ook, of niet? Ja, niet zo lang. Ik, nee, heb, zo. Het in, uh, ik heb het een... In anderhalf jaar gedaan, denk ik. Maar ik, ik, ik vind het uh, zo blessuregevoelig. Is het ook, ja. Dus wat we wel doen nu, is uh, elke zaterdag spinnen. Ja, dat is prima. Dat heb ja. jaren gedaan, ja. Bij uh... Bij Canamio. Can ja. En uh, bij Marcel. Ja. En dat is natuurlijk... het ook zo enthousiast, Ja. je. Die, die, ja, het is die hartstikke je leuk. je ook op. Ja, precies. En daarna hebben we dan uh, nog een half uur buik- en bilspieren oefeningen. Ook handig. Dus dan liggen we op de grond uh, te kreunen. En uh, het is echt een bejaardenclubje, maar wel gezellig. Ja, het is ook En daarna een kopje koffie. En dan zijn we vanaf 8 uur tot. Uh, nou, wat is het? 11 uur? kwart ja. of 11 gaan we naar huis. Ja, ja. En dan heb je toch een. Uh, zaterdagochtend vroeg, dus? Ja. ja. Maar hij heeft toch ook nog een, een, een hardloopclubje zaterdagochtend? Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Maar dat, dat is na. Oh, dit is om 12 uur zoiets. Ja, zoiets. Op het strand geloof ik doet hij dat. De Langslapers. Ja. God, oh, mooi. Grappig. Ja, dus uh, dat is ook lekker. En dan wandelen ja, uh, we. En dan ga ik uh, zelf nog uh, één of twee keer per week naar de sportschool. Ja, ja. Ja. Dus nou dan. Ook bij KMU? Ja. Of, nee. Vlaag. Jawel, Weet het je wel, het is ook heel dicht op elkaar. Ja. Maar als je daar, tenminste, zo heb ik het ervaren, als je daar ging trainen, echt dus fietsen of dus band lopen of andere oefeningen doet. Daar kom je bijna niet naartoe. toe. Het is zo gezellig al. Ja, ja, ja, ja, ja, uh, <laughs> iedereen weet wel wat te vertellen. Ja. Dus het was meer een sociale meeting dan dat er echt iets aan de sport werd gegeven. Ja, het is echt dorps. Hè? Echt dorps. Ja. sinds 50. Zo, dat is best lang. Ja. Ja, ik was 7. Zo is het keer. Je was 7? Ja, 7. <laughs> Ja, tijd vliegt je lol <laughs> Nee, ik was... Uh, ik kwam hier in 58. Ik was 2. Oh, je vader was hier niet... Mijn vader was... op. Nee, ja, mijn vader, nee. In, de in, in eerste instantie niet. Die, uh, oh, okay. die, die was uh, onderwijzer in Hoofddorp. O, ook daar ben ik geboren en toen uh, is hij naar uh, Zandvoort gegaan. Ja. Want hij kon hier een, uh, een baan krijgen op de Hannief Ja, ja, ja. Zo, niet. En oh, daar is hij uiteindelijk... Ik denk dat hij echt uh, ingezetend was als, als kind. Nee nee nee. nee, nee, nee. Hij heeft wel in Zandvoort gewoond vroeger. Oh, vro ja, oké. Okay. Ja, als kind. Want mijn ja. opa heeft uh, Sterflet uh, getekend. Oh ja? ja. Die, was, die is de architect oh, ja. van de Sterflet geweest, ja. En, uh, dus die en die toevallig staat, genoeg. Die, staat ook, die is ook van net na de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, die is van 59. 59 ja. Ja. En toevallig hebben wij vorige week een bezichtiging gehad in, in de sterveld uh, voor de ouders Francisca. Ja. Dus uh, een prachtig uh, uh, appartement. Echt ja. bijzonder mooi, heel smaakvol ingericht. Maar het leuke is, dan kom je daar binnen. En uh, ik heb nog wel wat beelden van mijn opa. Ja. En dat is helemaal dezelfde sfeer als, als dat, die, als die, als die entree ja, ja. van de Sterflet. Het is dus, uh, uh, allemaal Art Deco en en, ja, en weet je wel? Ik ben er ook wel eens geweest. Ik ken een allemaal daar wonen. Hey, ik, ik, ik kan me herinneren die grote hal. Ja. Ook de hal waar je naar de verschillende appartementen gaat op ja. één etage. Dat Is vrij groot. Ja. Uh, ik herinner uh, maar aan dat, dat ik de kamers een beetje somber vond, of donker vond. Ja, maar in dit de, niet. Dit is helemaal uitgebroken. Oh, ja, dat, dat appartement was echt prachtig. Oh, die heeft ook aan de zijkant... Uh, dat, uh, staat er staat allemaal zo'n klein balkonnetje. Hebben ze dat erbij genomen zo? Ja, ja. Ja. Ofzo. ja. Even kijken. De, wat, wat zien we hier, oh, jongens? Okay. Wat zien jullie? Jullie zien het salamander. Ach kijk nou, dat is een salamandertje. He? Dat is nou zo'n zonne salamandertje. Dat was nou zold... salamander. ja, ja, ja, ja, de zeldzame duim Zie hem? Hij gaat niet zo hard. Hey, die komt hey, van het circuit. Hij door? gaat niet zo hard. Nee, die komt de gaat niet door en dan gaat hij ja, weer wel door. door. Ja. is dat. Zeg even dat hij de andere kant op moet. Ik zou niet de stoep op gaan, Frits. Hup hey, hey, terug. We noemen hem Frits. We noemen hem. Kijk. Dit hey, is toch wel een nou. schatje, hè? Braaf oh Frits. Braaf. Kom maar. We moeten eerst over laten steken. Kom maar. Ja, Kom maar. Goed dat je dit zag. Kom ja, je ogen zijn nog prima. Ja, het is wel mooi. Even, even nee, even nee, even nee. Heel klein uh, zandzallemannetje. Ja, ja. ja. hij, hij is wel heel erg mooi. Ik leg hem, uh... Hij wil al 23 jaar naar de oven komen, dat lukt niet. Hij zegt nou uh, op 13 oktober om uh, 10 uur 17 ga ik het weer proberen. <laughs> nou ja, mission failed. <laughs> Zie je dat je in de, in de, in de waterlijnen allemaal bijzondere dingen meemaakt? Ja, ja, ja. Eindelijke zand zal hem ondergezien. Maar ja, die zijn weggejaagd op is circuit. Ja. Hé, hey, maar wat mee. is dat verschrikkelijk, die milieuactivist. Die nee, ja. Oh, wat ja, die, is die man die... Uh... Maar dat is, zijn, dat is zijn levenswerk. Dat is, ze, oh, zo, dat zo, is zijn baan. Zo, om, zijn baan is om overal oh, uh, tegen te zijn. Ja, maar als kind had hij dat al, hoor. Ja, hij is al met de Vietnam... Uh, met Vietnam is, is hij begonnen. Van. En toen heeft hij daar een hele maar opleiding is, in gedaan. Er stond een foto van hem in de Telegraaf. Ja, en denk ik, typisch, ja. typisch. Fuje zomaar. Het zijn over hele lang leven lang alleen maar protesteren. Maar dan moet je toch een beetje narrig zijn ja. van huis uit? Ja. En waar gaat het over, hè? Over een bepaald torretje, toch? Ja. Nou, over dit salamander. Nee, maar hij heeft 200. Dit was zo'n zandzalman, hè? Ja, het was wel zandzalman. Ja, dus gaan wij daar? Kunnen we daar vanuit gaan? Waar woont die man dan? Het was geen groene salamander. Nee, het was geen groene. Maar ik vraag me dan inderdaad af waar zo'n man woont als hij 258 dagen per jaar overlast heeft. Ja, maar dan ga je er ergens anders heen. Ja. Dat begrijp ik er niet. Als die mensen nou zich zo irriteren aan het feit dat hier eh, te veel geluid wordt gemaakt. Want volgens mij woont hij niet eens in Zandvoort. Oh, dat kan ook nog. Hij ja. als wethouder, was hij in Heemstede. Ja. toch ook in Zandvoort of niet? Nee, nee, nee. nee. Bloemendaal volgens mij. Oké. Okay. Maar dan denk ik, ga, ga, ga, ga lekker naar, naar, naar, naar Friesland. Naar de rust. en. Assen. Als ze wonen, daar hebben ze er even mijn lijn. Nou, Hij is wel DTM, hè? Ja, dat, ja, ja. Maakt ook wel erg hier. Maar ik ben daar wel verbaasd over wat mensen dan bezield. Om zo... Um, <coughs> om dat zo'n manier te doen. Ja, dat is heel bijzonder, ja. ja. En dan schaam... krijgen nog subsidie voor, hè? Ja, dat denk ik. Dat je levenswerk maakt van protesteren. En dat je dus helemaal verkneukelt. Dat ze nooit die... Vergunning op tijd krijgen ja. dat je dat fijn vindt. Nou, hij heeft wel gezegd dat hij uh, veel meer tegen uh, uh, dingen zoals Blekenmolen die je auto's verhuurt ja. en, en uh, weet je al dat je een, een middag kan racen en, uh, en dat is te, te leuk natuurlijk. En uh, en ja, dat hij wil, hij wil gewoon, hij wil, gewoon, hij, hij wil eigenlijk gewoon een rouw maken. Maar dan hebben ze toch ook gezegd: ja. we komen formule 1 dagen ja. bij, en we gaan andere dagen. Ja. Af. Ja. Ja. Nou ja, dat is op zich natuurlijk wel een mouw aan te passen. Maar ja, je kan toch niet zeggen van die Formule 1 kan niet doorgaan omdat... Het is zo'n gigantisch evenement waar je als, als, als zandvoorter en Nederlander bijzonder trots op moet zijn.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 Make a love all night. First you up, then you down, and in between. Oh, I really wanna know what do you mean? and out of time what do you mean oh baby oh, oh, oh what do you mean better make up your mind what do you mean what oh, you mean? oh baby, yeah. when you got your head yes but you wanna oh, say baby. no Met de, met de herten. begint ja, een beetje te miesen. Dus daar houden ze niet aan. Zou dat het zijn, ze geen paar Nee. We gaan nog een beetje in de gaten. Kijk eens. Nou dat is een dat is een pittige beest. Hè? Prachtig. Die gaan hard jongen. Kijk, daar gaat hij al eens z'n drie. Ja, een beurle, is geen elektrisch, hè? Nee, dit is niet elektrisch hoor. Ja, ik, hoor ik hoor helemaal niks. gewoon. Wacht uh, <laughs> maar af, ja. tot ze gaan beurlen. Hoor <laughs> je? Die oh, je? Ja, ja, die worden ik We hebben zo'n mooie route, dit. Ja. Maar we moeten meer. Toch? Daar zijn de. Dit de... is de ontmoetingsplaats. Dames, ja, ladies, we moeten naar links, anders zien we ze niet. Naar het woud zijn moeten we. Mensen die daar lopen. Dat zijn mensen. Dit is net een hert. Ja, die lopen niet verder. Hoe is het, A ah, is het glad. B begint het ja. een beetje te regenen. Ook glad. Ja. Dus het gaat wel de goede kant op. Kijk je uit, Kees? Ja. Je kan je altijd aan mij vastpakken. Ja, dan gaan we samen. Dat <laughs> <Ja, ook. laughs> ja, is echt pikglas. He. Nee, niet normaal. Als je even van het pad af wijkt. Ja, dan is het net ijs. Kijk je uit, Kees? Ja, ja, ja. Godde godde god. Het is wijd, hè? Dan kun je ja. je wel opvangen. Juist die aardjes vallen. erin. Wil je in de arm van? Dat gaat God, het is die spekglad. Altijd mos, hè? <lacht> <lacht> god, mos. mensen. Nou, we zijn er weer een half uurtje aan het lopen. Zand onder de voeten. 2,3 kilometer. Ja. Ja, maar de vorige week zijn we bij 13 kilometer gelopen. Ja. Dat is behoorlijk, hè? Ja. Twee uur. En er kwam geen ent aan. En dan kom je uiteindelijk uit... Op dat, op de, langs het kanaal. Weet je wel? Dat hele lange ja, stuk. Ja. Naar de, dan kan je zo naar de Brede-Rode-straat. Ja, ja, ja. Daar is dus je door, ja. ja maar... Uh, in het midden heb je zo'n huisje staan. Ja. ja, ja. En die zijn ze nu aan het verbouwen. Ja, daar, uh, over Hebben ze ook dingen ingeschreven dat je naar binnen kan? want het was het huisje. Dus het is ook een huisje waar allemaal uitdruk bij staan. Ja, ja, ja, dat huisje. Dat ja. huisje ja. Ja, maar wij kwamen nog vier kilometer daarvoor. Ja, ja, kwamen, we kwam kwamen eruit. Ja. Dus we moeten nog even door. Ja, grappig, hè? Kijk, daar staan die mannen. Ja. Mannenherten. Ja. En die zijn al een beetje aan het knokken. Ja, een beetje, uh, een beetje uh, uitdagen. Mooi, hè? Prachtige beesten zijn het. En dat die beesten gewoon uh, mensen niet oh, aan doen. Nee, bedoel. Ja. Ze zijn allemaal... Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja ze, gaan, ze zijn... Gaat naar Kijk nou. Dat ja. ja, ze zijn aan het vechten. Jongens, geen ruzie. Ja. Ja, nou, ze komen zo op jou af, hoor. Nou, ik denk het niet, hè. He? Ik gooi gewoon mijn ja. haar los. Nee, hoor je ze? Ja. Doe het nog eens? Kijk aan het gewoon. Een beetje in de microfoon Moet je horen joh. Jezus. Ja, ja, dat is wat je zegt. Bijzonder. Kijk nou, kijk nou. Ja. Hij gaat er hard aan toe, hoor. Ja. Ja, ja, Leven ja. en dood, hè? Uh, ja. Is dat wel eens zo? We wel er was wel gelijk een neem maijn eentje... ja Ja, gaat er wel eens eentje dood? Ja. Nee, toch? Ja. Nee, toch? Ja. Vorig jaar hebben Vorig er drie maanden naar huis gesleept. <laughs> oh, kijk nou, kijk nou. Weet je kijken, joh. Oh. Oh. Je gewoon elkaar Zit gewoon vast, Ja, in? los. Even met vast, Meteen de, de, dus de eet grote, grote eet show. Jongen, ja. jongen, ja. jongen. die is niet kwaad. Die is niet kwaad. Kijk, hier zit de de andere kant op. Ja, ja bijzonder hè. Hij wacht dat wie de wind in de... ...een keer naar achteren. Ja, maar nu kijken ze beetje naar deze kant op. Ja, die komen zonder aanvallen. Oh, jezus, oh papieren ziet uit, Kijk, ik ga ja, ook Kijk je Johan. Wat dit is wel mooi. Dit is wel een mooie foto. Waanzinnig hè. gaan weer anders wat knokken. Je ziet normaal die mannetjes toch niet zo vaak. Oh. Doe het maar even hier voor ons, ja. zo Ik nee, krijg geen show hoor. Oh, er weer, hè? ja, oké ja. Kijk, ja. ja, ja. ja, dan komen de bazen, dat zijn de grote. Die achter ze daar, die grote ja, ja, ja. ja? Kijk nou. Dit is echt wel zien. Moet die dit erin afsteds bij? Ja hij ja, wacht hier de winkel maar dat is dat wordt hè twee vechten mijn benen de derde gaat er maar heen dus dat is die derde ja ik vind het toch wel een hele hoop uh... wat een beesten zeg kijk nou joh bizar ja één niet aan het vechten ja die heeft niks te doen die heeft uh, vrij ik ja, ja, ja. had niet een beetje drie vechten. dan moet er altijd twee vechten dan moet er één meer en dan gaat de volgende Het is wel eerlijk echt vrij worstelen, in dit hè nou zo dichtbij heb ik ze nog nooit gehad nee hè nee al vechten al vechten die achteraan loopt helemaal loopt meten moet je horen joh Bizar, hè kijk nou Dit is al een uh, plaatje. Nee, nee. Zo vaak hebben we het uh, niet uh, oh, expliciet. Kijk, eens Kijk nou. Je day breaks, je dat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 het is wel heel bijzonder om dit te zien. Hij heeft ook wel een flink gewei, hoor. Kijk, daar gaan ze zo moe. Ja. Ze liggen. Helemaal uitgeput. Ja. Nou, dat zou ik ook zijn als ik een hert was. Nou, nou, dit was, dit, echt... dit, dit, dit was wel heel speciaal. Ik zijn een Bob kwijt. Ja, lopen ja, maar je moet altijd mensen opofferen. Dat, dat, dat, dat, de wet van, uh, ja, je mag ze zien, maar dan moet het er twee op opofferen. Ja, dat is de wet van Archimedes. Ja. Ja. ja, het is allemaal... Uh, Levensgevaarlijk hier. Hé Kees? Hou je het nog vol? Nou, ik denk dat ik het wel red. Heb je geen snoepjes? Oh ja. Oh ja. ja dat is helemaal Kees neemt al, na, namelijk altijd snoepjes mee. En ik ben er zo aan gewend dat je helemaal in de war bent als je geen snoepje krijgt. En het leuke is, het zijn altijd dezelfde. Dit zijn uh, de Eclair allemaal ja. staan. Ja. Die rennen ja. gewoon de... Dit zijn de e snoepjes. En die zijn zo lekker. Hè? Nee, nee. Oh, heb je ik er noem, al in gehad? Ja, ik nam ze vroeger altijd. Altijd. Alleen, want ze zo ga ik geloof geloof. En je er nooit in. Lichting. Lichting. Ik heb een beetje speel gehad. Ja. <laughs> Dat is een lekker snoepje, Kees. Nee. Toppertje. Maar waar koop jij ze? Vliegro. Oh! per pellet ja. oh, dat lopen we ook natuurlijk tegenaan hè? tegen Sint-Klaas ja. in kerst mm. nou, een auto nieuw ja. misschien is het een leuk idee om een leuk vreugdevuur op het strand te doen van pellet ja, ja. En, dan, uh... en dan halen we mevrouw Krikken erbij we gaan de boel een beetje opkrikken <laughs> en dan vragen we hoe het moet ja. denk dat ja, je, je, je zou eigenlijk gewoon moeten zeggen, we nokken het er helemaal mee, maar ja, dan krijg je een volksopstand. Want onze oude burgemeester zit nu in uh, Huizen. Ja, het goed voor ja, elkaar, hè, Ja, hoor. wat moet je nou doen om burgemeester te worden? Solliciteren. Ja, hè? Dat is het eigenlijk, hè? Want de, de hoofdredacteur van BNR, ja, ja. Sors Vreudig, ja, is, uh, is een oude disje in geweest? Ja, maar die was uh, van ik op de radio, die was ja, ook burgemeester burgemeester geworden. Ja, je ziet hier wel een hele mooie, bijzondere bomen. Nou, als je alle bomen ziet, alle bomen zijn allemaal redelijk laag hier. Ja. En alles doet zoals deze. Het is allemaal gewoon onder in één ja. keer. Ja, ja. Dat als je daar op die vlakte loopt, hele, eigenlijk hele lage bomen. Die ja. Allemaal heel, dit, doen. een beetje savanna-achtige bomen. Ja, het is een beetje savannah hier. Ja. ja. Ja. Maar het is natuurlijk ook, weet je wel, dat hier geen uh, fietsen mogen komen, geen gemotoriseerd uh, uh, ...voertuigen en, en dat scheelt natuurlijk ook allemaal. Hè. Dan blijft hier redelijk... Nou, ja, authentiek natuurlijk. Vroeger ruimen ze nog dingen op en laten ze alles liggen. Ja, ze laten alles liggen. Alleen dat de paden af en toe wel zijn erbij. Of dat moet gevaarlijk worden, maar dan En het wordt onderhouden door staatsbosbeheer hè? Ja het is wel een bijzonder uh, stuk natuur in je achtertuin. Vliegtuigmonument hè. Het vliegtuigmonument? Vliegtuig en Wat is dat? Het vliegtuig liggen stok in de oorlog. Meen je dat? Ja. Oh. Ik oh. zou het een bord beschrijven. Dan ga ik even kijken. Morgen. Wat erop staat. Goedemorgen. Hier stortte op 13 4, de Halifax NA 347 neer. De gehele bemanning, bestaande uit zes personen, kwam erbij om het leven. En dan staat hier een prachtige. Ja, oh ja. ja. Bijzonder zeg. Ja, hier is natuurlijk best heel veel gebeurd in de oorlog. Getuige de. Hoe heet het?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 Jeetje, wat een mooi! Kijk nou. Dit is een paddenstoel, die, die heb ik nog nooit zo gezien. Nee. Die hebben we nooit het pannetje toren. gehad, Sis. Nee hè? Nee. Heel bijzonder. <laughs> mooi hè? Wat een, wat een, wat een. Het is een bol op een steel. Het is echt in bruin is die. Het is ook niet rood met witte stippen. Het is wel een oude watertoren. Ja, een beetje de ouwe wattentoren, ja. Ik wil zo graag een, een, een rook met witte paddenstoel zien. Ik zag ze wel al um, foto's op Facebook voorbij komen. Ja, ze zijn er ook. De duinen. Ja, hier. hier. Ik ja. heb ze hier ook gezien. Oh. Nou, ik niet zo Ger. Nee, maar jij loopt er gewoon langs, weet je wel? Je hebt geen voor. Je hebt geen voor zus. Kijk, die daar ook. Ook okay, heel familie paddenstoel. En er, komen, er oh, ja. zitten dan ook kleine kaboutertjes bij. Die lopen dan een beetje huppelend te rommelen met elkaar, met die paddenstoel. Kijk hier, dat is echt mooi, mooi hè. is nu op zich. Ja, maar dit is, dit is een van de mooiste uh, jaargetijden. Ja. En met de herten en met de... vind ik het voorjaar wel Ja, dit is lekkerste weer. Maar dit is qua mooi is dit wel, ja. weet je al, wel, heel bijzonder. Ja. Kijk naar die bomen die allemaal hier ja. omgewaaid zijn. En dan laten ze gewoon liggen. Ja. Het geeft wel een hele mooie sfeer. Maar we hebben wel uh, vooraan gezeten bij de bij de herten. Dat is toch wel heel bijzonder. Heb je nog iemand zo'n. Uh... Ja, lekker. Ik, ik krijg nog een snoepje van hey, Kees. ik Jo. <laughs> ze zijn heerlijk. Dat is wat zou ik zeggen? Maar straks is ze zoek. Ja, Komt we terug. En dan? <laughs> In de grote waterleiding duinen? Ja. Ik vind het altijd... Ja. Die fotografen zijn altijd bijzondere... Bijzondere mensen zijn De dat. Die ja. fotografen. ja. Ze hebben altijd wat eenzelvigs. Ja. Weet je wat ook hele bijzondere mensen zijn? Die ja. vogelaars. Ja, die zijn allemaal bijzonder. Die kunnen urenlang... kunnen ze. Ja. Dat vind ik wel heel mooi, hoor, dat mensen dat doen. Dat is mooi, niet waar, René, van, uh, van, uh, van Yvonne. Ja, die is ook vogelaar. Die is ook vogelaar, maar dat zou je niet zeggen. Nee. Dat is toch wel een... Maar die is helemaal into beurt. Heeft u weer te stippen? Ja, ja. Dan ga ik er een foto van maken. Oh, eindelijk. Eindelijk hebben we hem. Want uh, Chris heeft uh, heel veel foto's van uh, Van allemaal paddenstoelen. Just a song before I go, To whom it may concern. Ja hè? Het is warm. Het was vandaag ook de warmste dag van de week. Ja. In het zuiden wordt het 20 graden. Zou die wel doen, portret? Dat denk ik wel. Een slak wel. Hij gaat niet zo snel, vind ik. Kijk, het is een hele grote, dikke, dikke, zwarte slak. Ja, nou, dat schiet niet op met zo'n slak. Ja. Kijk nou maar goed. Ja, dat is wel mooi, hè? In die zee, hè? Ja. Hij oh, wordt een gat in schiet, Ja. Ik? Oh ja, verrik, ja. Hij ging om in een slakkengangetje. Ja. <laughs> nou, we zijn wel verwend. Wat was het nou? Een salamander, ja. een zandsalamander. De salamander. Goedemorgen. Goedemorgen. Noordisch Walking Club. Mensen met allemaal stokken. Ja. Het schijnt toch wel een soort van ma het schijnt toch wel makkelijk te lopen te zijn. Ja. ja, nog even zijn we alle bladeren kwijt. En het uh, duurt ook niet lang meer. Je merkt het al, de avond wordt korter. Ja, ja, ja. Het wordt wat kouder s'avonds. He. Toch heeft het wel wat hoor. Hoe is je de ja, ja. Nou schijnen die herten uitgezet te zijn voor Prins Bernard, heb ik ooit oh, gehoord. Goed, ja, okay. ja. Die, die, die jaagde hier. Die joeg hier. Die Bernard was lekker bezig in Ja, die was lekker bezig. En hij golfde natuurlijk op de kennen. Kijk, dan lopen ze allemaal. Hier zijn er wel weer heel veel. Er ze... de dames die ja. ja, dat is wel een heel bijzonder fenomeen dit. Ja, ik denk als... Hoe weten die dames nou dat het mannetje dat eraan komt, dat die gewonnen heeft? Ja. Ik denk als mannetje daar gewoon rechtstreeks daarheen Ja, natuurlijk. We nee, hebben dat, dat, dat geneuzel allemaal niet. wel <laughs> ja. <Lekker> werkt het niet <laughs> zo. Nee, moet je horen joh. Ja, wel heel bijzonder geluid. Ik vind het ook wel leuk die nationale kampioenschappen burlen. Hier gaan we langs het water. En dan komen we zo op het uh, met gaars uit, hè? Zit er ook vissen in dat water? Ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb Het is zo helder dat water. Ja. Bijzonder. Ja. Dat is een aalscholver, een ja dat denk ik ook. Kijk Abel, op links, die vogel. Een aalscholver. Mooi hè? Zo zeg, de zwanen die komen aanvliegen, zo mooi, zo, daar zijn we er bijna weer. En dan is het tijd voor koffie. Met een heerlijk koekje. Want bij het pannenkoekenhuis hebben ze prima koffie en je krijgt er altijd een heel lekker koekje bij. Van de bakketpakker. En dat is toch, hebben we elke keer weer wat zou het vandaag weer voor een koekje worden? Spanning en sensatie. Nou, de bomen worden alweer een beetje bruiner. De hele groene is er al bijna af. Hoe lang zal het nog duren voordat alles weg is? Ja, zo lang nog? Dan zit je half november. Nou, als je dit nooit hebt meegemaakt, is het wel heel bijzonder. Wij beginnen het een beetje gewoon te vinden. En ik vind het zo grappig dat die herten helemaal zo braaf zijn. Die doen niemand kwaad. Terwijl ze wel de middelen hebben. Nou, het was wel heel gezellig. Dus we zijn weer bij het pannenkoekhuis aan de duinrand. En uh, nemen zo'n lekker kopje koffie. Dus dan hebben we het weer gehad voor vandaag. Geniet ervan. Nee, Hallo. maar heel weinig. Ja. Zo. Lopen met Loogman, een wandeling door de waterleiding Duinen in Zandvoort.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 I'm on it.